9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal een spannende ochtend voor Silvio Berlusconi. Zijn zetel in de Senaat staat op het spel. En natuurlijk het opstappen van Henk Krol. Hoort u ook al meer over in het NOS-journaal. Dit is Dorot Negens. 50-plus-kamerlid Norbert Klein neemt het stokje van Henk Krol voorlopig over. Ik word de fractievoorzitter totdat de fractie anders bepaalt, zei Klein in het Radio 1-journaal.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 Grote diepte moet gaan gebeuren. Het officiële dodenaantal van de scheepsramp bij Lampedusa. staat op 133. In Italië is het vanwege de scheepsramp. een dag van nationale rouw. Elektronica fabrikant Samsung. heeft de afgelopen drie maanden. een recordwinst geboekt. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zag de winst uit de gewone bedrijfsvoering. vergeleken met een jaar geleden. met een kwart toenemen. De voorlopige winst. staat op 9,4 miljard dollar. Vooral de verkoop van goedkopere mobiele telefoons. in ontwikkelingslanden gaat goed die compenseerde de stagnerende verkoop van duurdere mobieltjes in rijke landen. Samsung is de grootste producent ter wereld... van smartphones, computerchips en televisies. De verkoop van mobieltjes was de afgelopen jaren goed... voor twee derde van de winst van het bedrijf. Staatssecretaris Steven wil minder kinderen opsluiten in vreemdelingendetentie. Hij gaat op zoek naar alternatieven. Dat heeft hij de Tweede Kamer beloofd... op aandringen van de oppositie en van regeringspartij PvdA.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 We hebben het in België geprobeerd. Ik heb het vanavond ook genoemd. In België is geprobeerd om dat wel te doen. En daar is dat, heeft dat geleid bijvoorbeeld op Saventum... tot enorme toeloop van gezinnen met kinderen... die toch op een clandestine wijze het land proberen binnen te komen. En dat wil ik niet. Maar het is de andere kant ook wel de opdracht om zuid zelf te, te houden, die kinderen. De Amerikaanse president Obama heeft een bezoek aan Azië afgezegd... vanwege de shutdown van de overheid. En zou volgende week naar Indonesië en Brunei gaan. Obama zou een regionale economische top bijwonen, de APEC. Eerder zegde hij al zijn bezoeken aan Maleisië en de Filipijnen af. Ook op de derde dag van de shutdown zijn de republikeinen en democraten in het congres geen stap dichterbij een oplossing gekomen. Wetenschappers hebben in het regenwoud van Suriname zo'n 60 nieuwe dier- en plantsoorten ontdekt. De onderzoekers waren drie weken bij de bovenloop van de palumeu rivier in het zuidoosten van Suriname. Ze ontdekten daar onder meer zes kikkers en elf vissen... die waarschijnlijk tot een nieuwe soort behoren. In totaal verzamelden de onderzoekers gegevens... van bijna 1380 soorten planten en dieren. Het weer vanochtend nog wat buien. Later op de dag ook zonnige periode. Het wordt maximaal 22 graden. Morgen veel bewolking en ook nog buien. Zondag, dan is het rustiger en overwegend droog. Het wordt wel iets koeler, 16 tot 18 graden. De buien trekken langzaam weg. Gaat het dan ook al wat beter op de weg, Jolanda Velde? Nee, het gaat veel te langzaam naar mijn smaak. Wat mij betreft weg met die buien, want 85 kilometer voor een vrijdagmorgen om 9 uur is echt veel te veel. Uh, veel problemen door de, de regen, onder meer ook op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Bij Geus 2 kilometer, de rechterrijst is dicht, heeft te maken door een, met een aanrijding en ook met wateroverlast daar. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knopend Gouwe. 12 kilometer, zijn er maar twee rijstroken open. Heeft te maken met een vrachtwagen die daar vanochtend gekanteld was. Uh, verkeer, richting Amsterdam, ver, verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via Amsterdam. Verkeer op weg naar Rotterdam rijdt om via Den Bos en Gorkum. Omrijden via de N11 is eigenlijk geen optie meer. Van Bodegaven naar Leiden, daar staat nu zo'n 5 kilometer... Ook wateroverlast op de A20 bij Gouda. Van Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Daar is één reishook dicht. Richting Hoek van Holland bij Rotterdam Prins Alexander ook 4 kilometer. Er zijn twee reishooken dicht. Er blijft er eentje open. Op deze Werelddierendag staat Paul Sanders, onze verslaggever... straks tussen de vertroetelde huisdieren.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 De koning is dood, lang leven de koning. De nieuwe fractievoorzitter van 50 plus staat al klaar. De fractie bestaat uit twee mensen, dus ik zal voorlopig het stokje overnemen. De nummer twee, dus Norbert Klein gaat het doen, want de nummer één is definitief weg. Aan het po politieke leven van Henk Krol is abrupt een einde gekomen. De 50-plus voorman houdt het al na een jaar voor gezien. Hij stapt op naar een publicatie in de Volkskrant van vanochtend. Die schreef dat Krol, als hoofdredacteur van de G-krant, jarenlang geen pensioenpremies afdroeg. Volgens medeoprichter van 50-plus, Jan Nagel, was het voor Krol duidelijk dat er in Den Haag geen toekomst meer voor hem was. Henk heeft gemeenschap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 Uh, maar hij heeft gewoon uh, geconcludeerd dat na dit artikel hij politiek niet kan functioneren. En uh, nogmaals, dat is triest voor hem en natuurlijk ook triest voor de partij. Het artikel in de Volkskrant werd krol dus fataal. Politiek verslaggever Marcel Bril vertelt wat daarin staat.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 moeilijk verhaal. Dus heeft hij maar besloten om direct te reageren en op te stappen. Gevolgen van Krols vertrek voor zijn partij 50PLUS zullen groot zijn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 En Norbert Klein, de huidige nummer 2 wordt dan voorlopig in ieder geval de fractieleider. Vrijgekomen in de fractie van 50PLUS wordt waarschijnlijk ingenomen door de nummer 3 op de kandidatenlijst. Dat is mevrouw Martine Baai-Timmerman. Maar de fractie beslist natuurlijk over de politieke leiding van de partij. Tien minuten over negen, uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Justitie in Washington onderzoekt waarom een 34-jarige vrouw uit Connecticut... met haar auto door een afzetting bij het Witte Huis wilde rijden vrouw zette daarna koers naar Capitol Hill... terwijl ze werd achtervolgd door de politie, die ook op haar schoot. Ze overleefde het uiteindelijk niet. NOS-redacteur Ryan Hermelijn in Washington... vertelt wat er gebeurde gisteren aan het eind van de middag. Uh, zij probeerde in een zwarte auto een barrière bij het Witte Huis door te breken. En ze reed daar zelfs een agent bij aan. En toen de agenten haar uh, uh, uh, tot stoppen wilden brengen... ging ze er eens vandoor. En uh, na een lange achtervolging... Uh, Volgde, dat eindigde uh, vlak bij het Capitool. Daar werd ze uiteindelijk gedood door politiekogels. Nou, ze had ook een eenjarig kind bij zich in de auto, die bleef omgedeerd. Die is inmiddels uh, opgevangen door de kinderbescherming. Hm. Wat moest die vrouw daar nou? En dan ook nog met een kind op de achterbank. Ja, het is echt een heel bizar verhaal. Uh, er zijn volgens nog geen aanwijzingen voor terrorisme. Uh, de politie gaat uit van een geïsoleerd incident. De uh, FBI zoekt in, het huis, in haar huis naar aanwijzingen en praat met familieleden, maar ze hebben nog geen idee. Iedereen wil weten namelijk of deze vrouw wist waar ze mee bezig was. Heeft ze deze locaties, het Witte Huis, het Capitool, heeft ze die doelbewust uitgekozen? Nou, Nieuwszenders melden in ieder geval dat ze geestelijke problemen had, maar de politie heeft dat uh, nog niet bevestigd. Die wilde nog niet zo weggaan. Nou staat iedereen op scherp, zeker daar in de buurt, zeker naar wat er is gebeurd op het marinecomplex. Hoe groot was de paniek? Ja, die was aardig groot. Uh, de schoten, de sirenes, leiden allemaal tot angstige momenten in deze stad... die inderdaad al in een, in een nerveuze staat verkeert. Iedereen moest gelijk denken aan, aan uh, Navy Yard-shooting. Uh, twee weken geleden nog maar, een marinecomplex niet eens zo ver van het kapitaal. Toen schoot een verwarde man uh, in het wilde weg twaalf mensen dood. Maar het, was, oh, het is ook een nerveuze staat vanwege de shutdown. Dag drie van de shutdown. De congresleden waren gewoon aan het werk... Maar in plaats van praten over een oplossing moesten ze ineens dekking zoeken. En agenten met zware wapens zetten toen het hele gebied af. Nou, het is een bizarre, uh, angstige situatie voor heel veel mensen daar bij het kapitoal. Trouwens, die shutdown, uh, Ryan, je noemt het al. Uh, heeft die ook consequentie voor beveiligers en politie in Washington? Ja, de absurditeit van de situatie werd in ieder geval wel vandaag onderstreept. De politie mag die het kapitool bewaakt, uh, die, moet, die moet gewoon doorwerken tijdens de shutdown... maar die kerk is dus niet betaald... Uh, dat is natuurlijk heel bizar. Uh, er lijkt overigens geen, enkel, uh, geen enkele doorbraak uh, te bespeuren. Het is eigenlijk een veegteken dat president Obama vanavond heeft besloten... zijn hele Azië-reis niet alleen maar in te korten, afgelopen maar helemaal te schrappen. Het enige kleine lichtpuntje van vandaag zou je kunnen noemen... dat de republikeinen en democraten het vandaag wel ergens eens over konden worden. In de congres was dus een lange staande ovatie te horen... voor de agenten die hun zo goed hadden beschermd. Maar ja, daar bleef de toenaming dan ook bij. Ryan Hermelijn in Washington. Gaan we naar Italië? Want daar wordt besloten over het politieke lot van oud-premier Silvio Berlusconi later vanochtend. Senaatscommissie zal dus stemmen over de vraag of hij zijn parlementszetel moet opgeven. Berlusconi is namelijk veroordeeld voor belastingontduiking. En naar Rome, naar correspondent Rob Zoutberg. Um, Rob, ja, Berlusconi zat al vaker in een lastig pakket. Maar hoe nijpend wordt het nu voor hem? Ja, het ijs wordt weer een beetje dunner vandaag, zou ik zeggen. Eh, eh, Krantie voor mijn neus, repubblica Judgment Day, il giorno del giudizio. Mm. Eh, het is echt een beslissende dag voor Silvio Berlusconi. En natuurlijk eh, woensdag hebben we hem gezien, toch heel alleen daar in het parlement en toch schoorvoedend mee met premier Letta. Nou, vandaag staat hij er mogelijk nog, nog lastiger voor. Eh, tekent zich inmiddels een stemverhouding af van 15 tegen 8 binnen die Senaatscommissie. 15 mensen voor eh, het opgeven van die zetel van Berlusconi. Ja, je gaf het al aan. Hij verong zich in allerlei bochten afgelopen week... en liet zien dat hij wel duidelijk nog een, een politieke rol wil spelen. Maar wat is nou zijn lot als hij zijn zetel inderdaad kwijtraakt? Ja, nou, het is veelzeggend. Hey, wat, er stond voor vanmiddag een grote demonstratie van Berlusconi... en zijn aanhang gepland hier in Rome. Hij heeft gezegd, eh, dat ga ik niet doen... want het is een dag van nationale rouw... vanwege die gebeurtenissen in Lampedusa. Maar ik denk, stilletjes, dat het hem ook wel goed uitkomt. Hij heeft geen verweer meer. Hij zal ook niet aanwezig zijn om zich te verweren... tegenover die Senaatscommissie. En die zetel in de Senaat kwijt... betekent twee heel belangrijke dingen voor Silvio Berlusconi. Ten eerste een ongelooflijk gezichtsverlies... Voor de man die hier al twintig jaar natuurlijk de touwtjes in handen heeft. Daar staat hij op straat. Maar er is nog iets veel belangrijkers voor hem. Hij is ineens, ineens zijn parlementaire onschendbaarheid kwijt. En dat is toch heel belangrijk voor Silvio Berlusconi. Er lopen nog een aantal zaken tegen hem. En met die onschendbaarheid kwijt kan hij gewoon vanaf ieder moment opgepakt worden... wanneer, de, uh, wanneer justitie dat wil. Net als iedere andere gewone sterveling, iedere gewone Italiaan. Ja. Je zag het al eerder deze week aan zijn ministers. Uh, loopt zijn aanhang weg bij hem? Nou, hij, heeft, hij heeft nog aanhang. Tuurlijk heeft hij nog aanhang. Maar het is wel aan het slinken. En mensen beginnen ook wel binnen zijn partij in de gaten te krijgen dat de toekomst van Italië het lot van Italië niet meer bij hem ligt. Mensen zijn ook aan, aan het zoeken, denk ik, ook binnen zijn partij. Mensen die nu ministersposten hebben... kijken ook naar hun eigen politieke toekomst. En bijvoorbeeld, he, een van de dingen die, die, die Silvio Berlusconi geprobeerd heeft... die dat oude kassucces weer van stal halen. De Forza Italia zou het weer gaan overnemen in het land. Nou, daar zijn helemaal geen mensen voor te vinden. de helft van zijn partij zegt... daar hebben, willen we helemaal niks mee te maken hebben. Vinden we veel te radicaal. Dus dat betekent dat ook binnen zijn eigen aanhouding, wat jij vraagt... binnen zijn eigen mensen, uh, ja, wordt zijn figuur eigenlijk steeds eiler. Maar, let wel, hè, zetel vandaag kwijt. En daarna de volgende stap in die veroordeling voor deze zaak. Een huisarrest, een taakstraf voor de gemeenschap. Het zijn nogal wat dingen die hem te wachten staan. Ja, groot gezichtsverlies, Rob. Even, even maar het spoorboekje doornemen. Hoe gaat dat nu gebeuren in de Senaatscommissie? Wat, wat, wat en hoe laat gaat er iets gebeuren? Nou, uh, het begint over een kwartier. Veertien minuten na nu uh, komt de Senaatscommissie daar bij elkaar. Het wordt hier uitgezonden hier op televisie. Uh, televisiestations hebben daar twee uur voor vrijgemaakt. Dat zal uh, even duren. Uh, maar toch vanmorgen horen we al die uitspraak van uh, Silvio Berlusconi. Berlusconi heeft al zelf gezegd, hè, wat ik net zei, hij zal daar niet bij zijn. Hij heeft ook gezegd, ik ga naar Europa toe om daar alsnog mijn gelijk te krijgen. Want dit is enorm onrechtvaardig, dus het zal wel even duren. He, maar het is wat ik zeg, wat er hierna komt, een spoorboekje. Die taakstraf, dat huisarrest. En één opmerking daar dan meteen bij. Het blijft natuurlijk Sylvia Berlusconi. Dus dingen weet je nooit helemaal zeker. Nee. Maar zo ziet het er althans nu uit. Inderdaad, zeg nooit, nooit bij Maar Rob Zoutberg, we gaan van je horen vandaag op Radio 1. Hoor ook uh, eigenlijk veel te veel van Jolande van der Velden... Johan, ja, bij de ja. het uh, komt door het weer, zou ik maar zeggen. Uh, goed nieuws over de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar zijn alle rijstroken weer open. Tussen Nieuwebrug en Gouda nog 8 kilometer. Minder goed nieuws over de A10. De ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Daar lag water op de weg en heeft ook een uh, aanrijding veroorzaakt. Bij Geuzeveld is de rechte rijstrook dicht. Tussen Rai en Geuzeveld 7 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Voor spionnen is Brussel een soort van lui-lekkerland. Het is er zo lekker als een mandje, zegt spionage-expert Christophe Kleriks. En hij bevestigt daarmee wat gisteren door de NOS al werd onthuld. Europese ambtenaren worden stelselmatig afgeluisterd. Correspondent Sadees, sprak met Kleriks voor het gebouw van de Europese Raad. Hier zijn alle toppen, hier komen alle regeringsleiders naartoe... voor al die Europese toppen. En hier werd dan op een gegeven moment een paar jaar geleden... in de muur gemetseld spionagemateriaal gevonden...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 Meegelezen. Kijk nog even achter je daar aan de Schumann Rotonde. Het gebouw daar, ik heb er wel eens aangebeld, daar zit INTSEN, de Europese Inlichtingendienst. Een soort vergaarbak. Inlichtingen uit alle landen worden daar verzameld, worden geanalyseerd. Wat haalt dat uit?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 Ja, bij Quifanie inderdaad, want een hele goeie is dat, zegt Marcel. Want het is inderdaad Werelddierendag. En dus ben ik maar naar hondentrimsalon trimsalon Quifanie gegaan in Harderwijk. Ja, binnen in de trimsalon wacht Everdina Thomas op mij. Die trimsalon is trouwens aan de Kalkoenweg. Hoe kan het ook toepasselijker? <lacht> Ja, ja, ja. Die worden ook getraind het... maar dan definitief. Ja, precies, maar dan op een hele andere manier. Ja, want, want we hebben het er vanochtend natuurlijk al over gehad. Hè. We zijn in het, uh, in het, uh, in het asiel geweest. Uh, daar laten mensen hun hond achter die, uh, ja, die niet zo goed verzorgd wordt. Maar hier, bij Quifani daar worden de honden wel heel goed verzorgd. Even Dina Thomas, even kijken. We hebben al een hondje op de tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie is dit? Tiara en Chichu. Tiara. En Tiara wordt even, krijgt even een goede ja. kam- en knipbeurt. Ja. Even de voetjes aanlopen, de oortjes, even lekker borstelen. En dan is ze voor vandaag wel klaar. Ja, ja. het is Werelddierendag. Ja, dat is ook het Maar ik moet er ook even bij zeggen: ook jouw verjaardag. Ja, dank je wel. Ja. Ja, Gefeliciteerd namens Radio 1 en de luisteraars. Ja, dank je wel. Ja. Ja, en dan komt er ook nog vandaag een nieuwe pub. Ja, ook nog. Vanmiddag. Heel veel feest. Ja. Heel veel feest. Ja. Nou, u houdt van honden. Ja. De mensen die hier komen houden ook heel erg van een hond. Want die vinden het belangrijk dat een hond er goed verzorgd uitziet uitziet. Ja. Ja. Waarom is dat belangrijk? Uh, nou ja, de vacht wordt natuurlijk vies. En zit vol met klitten soms. Uh, of ze doen mee aan de ruiperiode. Nou, dat is het nu hè, herfst. Um, ja, en rashonden hebben soms natuurlijk een model. Wat een beetje rasspecifiek uh, is. Nou, veel mensen willen toch wel een beetje dat de hond op het ras lijkt wat ze hebben gekocht. Ja, en de dagelijkse verzorging is natuurlijk een stuk makkelijker... als het uh, ingekort is en lekker schoon. Sommige hondjes hebben mazzel, die mogen in bed slapen. Ja, dan wil je geen stinkende hond in bed hebben. Dus, nee, lijkt me blonden. ook niet nee. Ja. Dus dan is het belangrijk dat het, het hondje goed, goed geknipt is. Tiara staat er uh, rustig bij, die is dit gewend volgens mij. Want die wordt ook wel eens als oefenhondje gebruikt, ja. hè? in november mag ze weer mee voor proefexamen. Ja. Dus dat is heel spannend. Heeft ja. u het druk? Nou, wij vinden van wel. Vier dagen werk tussen half negen en drie uur, soms vier uur. Ja, vind ik... Uh, ja, het loopt lekker. Ja. Ja. Maar het is crisis. En dat kost toch een hoop geld weer, zo'n knipbeurtje. Ja. Sommige mensen zeggen het heus wel. Die benoemen echt wel van, ja, het is toch wel weer uh, ja, een hoop geld. Nou, soms kunnen we dat wel oplossen van, nou ja, laten we een keer het wassen weg. Of er zijn altijd mensen misschien die zeggen van, nou, ik probeer het een keer zelf. Maar uiteindelijk willen ze toch graag dat de hond in het gezin uh, goed meeloopt. Ja. Dus ook de verzorging gaat dan door. Ja. Nu is knippen 1, nu, nu maar je ziet ook wel eens dingen... kleedjes, nagellakjes, uh, parfum voor de hond. Het slaat ook wel een beetje door af en toe, hè? ja, parfum verkopen wij dus zelf wel. Mensen vinden het toch erg lekker als het lekker uit. Ik snap nageltjes en zo. Nou, dat doen wij hier ook niet. Daar uh, zit je toch wel op het uh, ermeloze traject, denk ik. Die mensen denken, nee, zo gek gaan wij niet doen. Maar ja, een dekentje tegen de regen zien wij ook steeds meer. De ja. Tiara ja. zat laag bij de grond. Ja. Zat op, ja, op kleine ook, pootjes. Ja, korte pootjes. Dus ja, dat wordt natuurlijk allemaal nat. Veel mensen vragen nu, doe maar de voetjes kort en de buik uh, wat uh, korter. Dan is het makkelijker weer droog te krijgen. Ja, en verder kun je er natuurlijk niet zoveel aan doen... als een hondje lekker raus door het bos. Ja. He? Ze kwispelt ervan. Dus... Zijn er nou ook bepaalde modelletjes in de mode? Of, of uh, ligt het gewoon echt aan de hond? Nou, dat komt toch een beetje van uh, de rassen af. En wat er op het moment uh, goed beloond wordt op shows... Want uh, uh, ik noem maar wat, een, een welsterier heeft toch een specifiek model en dat blijft wel. Maar de ene keurmeester valt misschien dan voor een bepaald hondje. En dan gaan mensen toch denken: oh, dat moeten we de volgende keer ook zo doen. En soms zie je dan dat het dan doorkomt naar de trimsalons. Uh, golden Retriever, toen ik stage liep, zag ik geen golden op tafel staan. Maar nu is het toch echt wel een trimhond geworden. Ja, ja. ja ook door, het, uh, door overbeharing. Vroeger hadden ze zelf al minder haar. En nu hebben ze meer haar en dan willen ze toch weer de vacht weer terug in model hebben. En dan zie je ze dus in de trimslon. Ja, we krijgen dat wel mee. Ja. Nou, werelddierdag, dat betekent dat misschien baasjes zo links en rechts... wat extra uh, aandacht zullen gaan besteden aan hun huisdier. Nu zie ik hier iets hangen. Ja. En uh, Tiara zit er al klaar voor. Ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik even? Je mag proberen. Niet doen. Maar ik zal er wel een op opzetten tot zover werelddierendag. Ja, Wees goed voor uw dieren. Ja, dat zullen we zeker doen. Paul Sanders, dank je wel. Geknipt en geschoren. Gaat ook voor Henk Krol. Hij is opgestapt als de leider van 50PLUS. Nu aan de telefoon de voorzitter van de Oudere Bond, Ambo, Liana Den Haan. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u van het opstappen van Krol? Nou, dat was een moeilijke vraag. Mevrouw Den Haan.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 Ik vind het heel jammer. Ja, hij heeft een jaar uh, daar de leider geweest van 50PLUS, de nieuwe partij. Heeft, ja. hij, heeft hij iets weten te bereiken? Nou, kijk, uh, AMBO is niet heel erg voor partijen die maar één doelgroep dienen. Wij vinden eigenlijk dat oudere beleid uh, integraal zeg maar, bij alle politieke partijen hoog in het vaandel moet staan. Maar laten we ook eerlijk zijn, dat is de afgelopen... Jaren niet gebeurd. En hij heeft echt wel wat wezen te bereiken. Namelijk dat bij alles, bij alle onderwerpen, ook echt ouderen, prominent op de agenda stonden. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, u ziet graag dat andere partijen dat oppakken. U geeft het al aan, zo'n one-issue-partij, nou dat is niet helemaal maar één doelgroep partij Daar ben u niet zo voor. Um, wil, zou u wel willen dat die, deze partij 50PLUS blijft bestaan? Nee, nou ja, kijk, 50 Plus is natuurlijk op zich prima dat de partij er is. Um, ik heb met Henk veel gesprekken gehad uh, en ook aangegeven. Wij zijn bij Ambo heel erg van gedeelde belangen en niet van de belangen. Dus het lijkt mij heel verstandig als het gaat over pensioenen of he, onze zorg. dat je ook contact zoekt met jongerenorganisaties of met migrantenorganisaties. Dat heeft hij ook gedaan. Dus in die zin is de partij wel verbreed. Um, ja, kijk, en elke politieke partij die zich inzet voor het ouderenbeleid. nooit ten koste van de jongeren, uh, is wat mij betreft van harte welkom. Goed, Lianne den Haan van de Ouderebond AMBO. Dank voor uw snelle reactie. Graag gedaan. Paten we toch nog even door over uh, ouderen. Want uh, 30.000 ouderen zijn jaarlijks het slachtoffer van financieel misbruik. Het gaat om uh, boodschappen doen van huishoudsgeld van iemand anders. Maar ook bijvoorbeeld om het veranderen van een testament. Nora van Oostrom is van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Mevrouw van Oostrom, goedemorgen. Goedemorgen. En u wilt daar iets aan gaan doen. Wat zijn uw plannen? De plannen zijn dat het notariaat nadrukkelijker uh, kenbaar maakt dat het heel belangrijk is dat je al vooraf regelingen treft om te voorkomen dat er misbruik plaatsvindt. En dan moet je niet alleen denken aan het op tijd opstellen van een testament, dus op het moment dat uh, je nog goed uh, weet wat je doet en ook dat er uh, nog geen uh, sprake is van mensen die invloed op je uitproberen te oefenen. Maar ook bijvoorbeeld het maken van uh, volmachten en van zogeheten levenstestamenten, waarin je vastlegt. Wat er moet gebeuren op het moment dat je uh, ernstig ziek wordt... of dat je geestelijk uh, minder in staat bent om de gevolgen van je handelen te overzien. Dat je uh, mensen die je vertrouwt uh, onder goede waarborgen... de opdracht geeft om dingen voor jou ja. te doen. U zegt, kom tijdig naar de notaris. Uh, ja, zo mag ik samen. Ja, op het maar... moment dat, je, dat het nog niet te laat is. Nee, maar dat is in uw belang. Ja, maar ook zeker in, in het belang van de cliënt en van de mensen zelf... en in het belang van de maatschappij, want je voorkomt er een heleboel problemen mee. Ja. Gaat u dan de tarieven daarvoor ook wat omlaag doen? Uh, nou, die tarieven zijn een stuk minder hoog dan, uh, dan u misschien denkt. En uh, nou, het is altijd een kwestie van proberen om zo goed mogelijk resultaat... voor je cliënt te bereiken, want uiteindelijk heeft niemand er belang bij... als je een enorm tarief neerzet en niet levert wat je daarmee bedoelt. Ja, u zegt, regelt het goed, regelt het goed. Uh, vindt u ook dat de notarissen uh, dat er ook goed op moeten letten? Bij bijvoorbeeld ja, wijzigingen van testamenten? Ja, zeker. En dat is al jaren en ook een speerpunt. Dat er heel goed gelet wordt op de tekenen van onder meer uh, dementie. Daar worden notarissen ook op getraind. Daar zijn protocollen voor, stappenplannen voor. Dat begint wel in de studie, dat uh, studenten al leren waar ze op moeten letten. Daar zijn nu ook samenwerkingsafspraken met artsen voor. Dat als de notaris twijfel of een arts ingeschakeld kan worden... die meekijkt of iemand wel in staat is om de gevolgen van zijn handelen te overzien. Dus daar wordt heel sterk op ingezet. Goed. Hartelijk dank voor uw toelichting. Nora van Oostrom, de koninklijke Nederlandse notariële beroepsorganisatie was dat. Als laatste spreker in dit uh, NOS-radio-injournaal. Sven Kokkelman is al hier om te praten over nagel. Of tien. Sven, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Wat ga je doen zo dadelijk? Ook wij gaan door op het gedonde bij 50+. Plus. Ja. En uh, verder zijn er Duitse loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog gevonden in Nederland. Oh, maar wij waren toch weinig... neutraal? Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja. Nou. En toch zijn ze er. Hoe ja. dat zit, hoor je straks. En nog veel meer bij dus... Goedemorgen in Nederland. Ik hey, we gaan luisteren. Eerst naar het NOS Journaal door op Megent. 50-plus Kamerlid Norbert Klein wordt voorlopig fractieleider... nu Henk Krol is opgestapt. Ik word voorzitter totdat de fractie anders bepaalt... zei Klein een uurtje geleden in het Radio 1-journaal. Henk Krol vertrekt na een publicatie in de Volkskrant vanmorgen. Daarin staat dat Krol als directeur van de G-krant over enkele jaren geen pensioenpremies heeft betaald voor zijn personeel. Na de ramp met de vluchtelingenboot bij Lampedusa worden er nog altijd minstens 100 mensen vermist. Gevreesd wordt dat ook zij zijn verdronken nadat er gisteren brand uitbrak en het schip zonk. De officiële dodental staat op 133 en in Italië is het vanwege die scheepsramp een dag van nationale rouw. Samsung heeft de afgelopen drie maanden recordwinst geboekt. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zag de winst uit de gewone bedrijfsvoering met een kwart toenemen...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 is informatie, want het staat nog steeds vast... Jolanda van der Velden. Maar het gaat wel de goede kant op, Marcel. Nog negen files. Door die regenbuien hadden we veel wateroverlast. Onder meer op de A10, de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Daar staat bij Geusweld nog drie kilometer. De rechte reishok is dicht. Was vanochtend een ongeluk op de A12 Utrecht richting Den Haag. Lange tijd was er maar één reishok open. Tussen Nieuwebrug en Gouda nog acht kilometer. Ook wateroverlast op de A20 bij Rotterdam. Richting Gouda staat voor Nieuwekerk aan de IJssel twee kilometer... en is de rechte reishok dicht... Richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam... Prins Alexander, 6 kilometer, zijn daar twee rijstroken dicht. Er blijft er eentje open. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Van Kokkelman. Meer reacties op het vertrek van Henk Krol bij 50 Plus. Paus Franciscus bezoekt Assisi. regeringscoalitie hoopt nog steeds een meerderheid te vinden, maar gaat dat wel lukken? En het ochtendhumeur van Nieuw Gunjerli. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Martijn Grimius is vanochtend in Emmen. Waar ik leer solliciteren? Auf Deutsch. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. At en reacties en vragen kunt u ook kwijt via Goedemorgen Nederland. Eerst door op het vertrek van Henk Krol als de politiek leider van 50PLUS... en als Kamerlid van die partij nadat er buiten is gekomen... dat hij jarenlang de betaling van pensioenpremie voor zijn personeel... als directeur van de uh, hoofdredacteur van de G-Krant heeft ontdoken. Ik ga praten met uh, Willem Holthuizen... Uh, hoewel hij zojuist de verbinding heeft verbroken. Willem Holthuizen was tot voor kort partijvoorzitter van uh, 50PLUS. Maar op de een of andere manier is de verbinding uh, verbroken of hij heeft opgehangen. Ik heb geen idee. In ieder geval uh, ga ik uh, praten... Ah, hij is er weer... Dat is ook mooi. Meneer Wolthuis, goeiemorgen. Goedemorgen. U was tot voor kort, zei ik net, partijvoorzitter van 50PLUS. Uw reactie op het vertrek van Henk Krol? Heel triest voor de partij. Heel triest voor hem zelf. Heel jammer. Het was een boegbeeld van onze partij. En het zal een hele klus worden... daar weer uh, zo'n aardige goed boegbeeld voor terug te krijgen. Ja, u zegt dat, maar u lag ook wel eens met hem overhoop. Met meneer Krol? Nauwelijks. We hadden een verschil van inzicht, maar... ...over twee partijleden die zich niet gedroegen en die eruit moesten. Ja, en daar was hij het niet mee eens. En nou, hij was het er eigenlijk wel mee eens, maar niet met de tijdstip. Juist. Goed, de vraag is wat dit voor consequenties heeft voor 50PLUS. Ja, ik zou het niet weten. Kijk, de, de, we hebben natuurlijk het boegbeeld kwijt. Dat is natuurlijk heel erg. En, en uh, ja, je, je, wil, je wil met die partij... Uh, want kijk, de bedoelingen van de partij blijven niet anders. Uh, die gaan niet veranderen. Je wilt met die partij opkomen voor de oudere Nederlander. Je wilt de oudere Nederlander uh, en eigenlijk ook andere uh, groepen die wat uh, minder aandacht krijgen, uh, aandacht geven en weer uh, volledig in het maatschappelijk beeld laten meedraaien. Ja, en, en, en dat, dat streven, dat, daar heb je ook een goed boekbeeld voor nodig. Zeker. En Zeker als je daar... de peiling op tien zetels of daaromtrend ja, staat. Ja, daarom. En je ziet ook dat dat werkt. Ja. En, uh, ja, en nu, nu krijg je dit. en is, Ik vind het heel triest. Vindt u dat de partij nu op zoek moet naar een ander boegbeeld... behalve dan de tijdelijk fractievoorzitter die al in de Tweede Kamer is verkozen... en de nummer drie van de lijst die dan vermoedelijk Henk Krol gaat opvolgen als Kamerlid? Ja, dat weet je niet. Bedoel, uh, de, de, de, natuurlijk moet er iets gaan gebeuren... maar in die Tweede Kamer kan dat toch niet. Want je nee. hebt een lijst en je kent de systemen. En dat is gewoon uh, iemand die eruit stapt, die... Uh, wordt opgevolgd door de eerste op de lijst. Hè? Ja. En, uh, en ook als je die lijst verder nakijkt. Uh, het, het zijn geen henk en krol. Nee, ik heb het u al wel eens eerder gevraagd. Uh, als je de geschiedenis vanaf de jaren negentig kijkt naar het ontstaan en het functioneren van oudere partijen. Dan gaat daar elke keer van alles mis. Hoe kan dat toch? Ja, dat, het is, als je kijkt naar de oorzaken, dan zie je dat die toch heel anders zijn elke keer. Ja, maar telkens gaat zijn, het wel mis. Dat, dat is natuurlijk het punt. Kijk, bij ons is toch een hele belangrijke oorzaak in de partij dat er nu wat oneenigheid is. Dat heeft natuurlijk met meneer Krol even niks te maken. Hè, want dat is een, eigenlijk een privé aangelegenheid uit zijn verleden. Hè, uh, met zijn zaak. Hè, met zijn gay krant. En dat heeft natuurlijk in wezen niks te maken met, met het functioneren van de partij. Nee, hebt u hem maar, nog gesproken, trouwens, Henk Kroon? Waar Kroen? het functioneren van de partij wel mee te maken is, is dus, heeft te maken met hoe is zo'n partij georganiseerd, hoe zit die in elkaar, ja. uh, En met name, hoe uh, gaat de bestuurlijke poot van zo'n partij met de politieke poot om en omgekeerd. Ja, en dat bleek ook in dit geval niet altijd even makkelijk. Nee, en dat is in dit geval een, een, een, een probleem geweest. Ja. Nou, dat was opgelost tot dat probleem van het royement kwam... van twee leden die je echt niet kon handhaven. Al, nee. al zou je het willen. Ja, dat uh, betrof ook Dick Schouw. Uh, dat is de oprichter van een van de grote mensen achter OPA. Dat ja. is die nieuwe oudere partij. Uh, ja, oh ja, dat was eigenlijk de reden waarom hij toen hij zover ging... dat deze meneer Schouw niet te handhaven is. Nee. Oké, okay. ik dank u zeer voor uw reactie. Uh, Ach, nou. Nu we het toch over hem hebben, Dick Schouw, goeiemorgen. Goeiemorgen. U bent uh, dus de grote man achter opa, uh, de, de, oudere partij, de nieuwe oudere partij... die met de gemeenteraadsverkiezingen wil uh, meedoen. Uh, u was tot voor kort dus nog lid van 50PLUS, maar uh, gedonder en gedoe. Dus u moest uh, uw lidmaatschap opzeggen, dat wil zeggen u bent geroiëerd. Hoe kijkt u aan tegen het vertrek van Henk Krol? Ik ben uh, als allereerst ik ben op dit moment niet geroiëerd, maar geschorst. Want men heeft uh, het drooiement uh, voor een deel teruggedraaid... En daar vindt binnen 50 Plus binnenkort een gesprek plaats met de commissie van beroep. En uh, dan zullen we kijken hoe het daar uiteindelijk over beslist wordt. Ja. U bent wel de uh, grote motor de achter de campagnes geweest, altijd. Dus ook mede achter Henk Krol. Hoe kijkt u aan tegen zijn vertrek nu? Ja, ik heb maandenlang met Henk campagne gevoerd uh, voor de Tweede Kamer. Uh, met succes, want we hebben twee uh, zeg maar zetels in de Tweede Kamer bemachtigd. Uh, Henk uh, was in die tijd. Uh, absoluut een, een boegbeeld en media uh, kwam naar voren. Dus uh, zonder Henk was dit uh, niet gelukt. Hè? Een hele hoop mensen in de partijen hebben ook hard gewerkt aan die campagne. Um, als ik nu terugkijk, uh, denk ik dat uh, Henk zeg maar, destijds al uh, als ondernemer... ook uh, een woordje zou willen doen uh, zeg maar, als oude ondernemer in de Tweede Kamer. En um, wat, ik, wat ik nu zie is eigenlijk dat zijn ondernemersverleden... Uh, hem parten speelt. En uh, wat ik uh, persoonlijk heel, heel erg jammer vind... maar goed, het speelt al een hele tijd... is dat uh, ondernemers in het algemeen... eigenlijk niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. En dat heeft iets met mee te maken met wat Henk nu ook overkomt. Dat als je als ondernemer ben je eigenlijk heel kwetsbaar... Uh, je hoeft maar een fout te maken en je wordt in de pers afgebrand. Ja, maar dit gaat niet uh, zomaar uh, om een fout. Hij breekt een land voor goede en sterke pensioenen. En wat blijkt? Hij heeft nu met zijn gay krant voor een, uh, gedurende een periode van uh, bijna vier jaar geen pensioenpremies uh, betaald en dus ook geen pensioen opgebouwd voor zijn eigen mensen. Dan ben je toch ook je politieke geloofwaardigheid kwijt. Dan je, heeft dat niks te maken met of je Ik ondernemer denk dat je bent of heel, niet. Je een heel groot verschil moet maken tussen een politicus en een ondernemer in die zin. In de tijd dat Henk ondernemer was, stond hij voor die onderneming. Wat ik ervan begrepen heb... maar ik weet niet alles. dat zeg ik er van tevoren bij... is dat de G-krant destijds in moeilijk weer was. En dan gaat een ondernemer er alles aan doen... om de onderneming in ieder geval overeind te houden. Dat is het belang van iedereen. Henk kennende... ...heeft hij altijd het beste voor de mensen willen doen in zijn onderneming. Dus hij heeft ook voor een goed pensioen voor hun willen zorgen. Ja, hij hij zegt zelf in de reactie dat het kiezen. niet zijn fout was... ...maar dat het een nalatigheid is van iemand anders hè? binnen die organisatie. Het daar. zal on ongetwijfeld zal er, zal er door andere mensen fouten zijn gemaakt. Ja. Maar hij kent heeft hij ervoor gekozen om het goed te regelen voor zijn mensen. Ja. Hij had ook kunnen kiezen om met zijn krant uh, niet onder een CEO te vallen... ...en helemaal geen pensioen... Uh, voor maar vindt u dan dat hij dus nog geloofwaardig genoeg dat dat is om politiek de verder, de... verder te functioneren? Ja. Vindt u dan nog dat hij geloofwaardig ja. genoeg is om politiek verder te functioneren? In mijn beleving kan hij gewoon verder functioneren. Alles wat gebeurd is, is gebeurd voordat hij gekozen is. Uh, dit had hij ook al in zijn bagage op het moment dat hij kandidaat was. Uh, het feit dat dit soort dingen nu naar buiten komen, en die worden door bepaalde mensen naar buiten gebracht. En u kunt ongeveer raden uit welke hoek dat komt. Nee. Uh, Zegt en dat u eens? dat niet voor de, de verkiezingen is, dat is ook al tekenend in deze situatie. Uit welke hoek komt dit? Nou, ik, uh, ik denk dat daar uh, enkele journalisten maar wat, uh, wat speurwerk naar moeten doen. Maar het feit dat uh, drie uh, leden uit de top van het bestuur uh, zijn opgestapt een tijdje geleden, waaronder de penningmeester. Daar uh, moet maar maar eens eventjes uh, vraagdienst bij plaatsen. Goed. Diks uh, Nog één vraag. Gaat u hem benaderen trouwens voor opa, Henk uh, Ik zal gewoon contacten met Henk. Er stond al een gesprek gepland. En, uh, de opa-beweging richt zich helemaal op de lokale politiek. Henk zit landelijk. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat, uh, dat Henk gewoon zelf zijn afweging moet maken. Goed, dik schouw van opa. Ik dank u zeer. Door naar de uh, Unie KBO. Uh, de ouderen uh, dus uh, verenigd in een soort van oudere vakbond, als ik het zo mag zeggen. Arno Hessel, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het is iets breder dan een vakbond, hoor. Maar goed, gaat uw gang. Ja, nou, belangenbehartiger van ouderen. Mag ik het zo formuleren dan? Ja, zeker. Met, met ook een hele, hele sterke poot sociale contact, vrijwilligerswerk. Ja. En ook, wat ik maar even noem, toegepaste belangenbehartiging. Maar daar komen we zo nog wel op. Uh, nou, dat valt te bezien. Maar in ieder geval <laughs> is de vraag uh, ik, vanuit uw hoek, dat wil zeggen ook vanuit de oudere organisaties, is ja. er in het verleden gezegd, ja, een oudere partij het is allemaal mooi, maar eigenlijk zou dat gewoon bij de uh, normale uh, politieke middenpartijen moeten gebeuren. Uh, en niet uh, in een aparte oudere partij, want de praktijk leert dat dat gewoon... iedere keer gedonder oplevert. Is, ja, dit daar, nou... is daar, daar het bewijs van of niet? Uh, dit is er misschien wel een beetje het bewijs van. Uh, kijk, we hebben natuurlijk in 1992 het AOV gehad... het Algemeen Ouderenverbond. We hebben daarna de diverse splinterpartijtjes gehad. Ook lokaal. Excuses voor mijn stem, hoor. Dat komt niet door de emotie, maar door een verkoudheid. Ja, gezondheid. En nu dus, en nu dus de 50-plus partij die dan ook in de problemen komt. Het geeft ook wel aan het gevaar... en dat vinden wij als Unica Bion natuurlijk ook erg vervelend... dat ouderen hierdoor toch weer een wat slechter imago krijgen... Van, nou ja, er is altijd gedonder met de ouderen. Hè? Ze zeuren, ze kosten veel. En als we zich politiek verenigen, dan, uh, dan komt er, uh, dan komt er ja, En dat, dat is schadelijk en dat is ook heel jammer en onverdiend voor de ouderen van Nederland. Want er wordt heel veel waardevols gedaan. Uh, en dat blijft dan toch een beetje onderbelicht. Juist. En u? En nu, nou ja, dat is aan de partij zelf natuurlijk. We zullen zien hoe het zich uh, ontwikkelt. Kijk, uh, het maar... gevaar bij een oudere partij is toch altijd dat um, een groot aantal mensen roepen: ja, uh, dat is groepsegoïsme. Ze gaan voor de eigen doelgroep en uh, alle anderen worden overgeslagen. Dat is natuurlijk toch de makker van een partij ja. die zich op één doelgroep richt. Ja. En dat is ook waarom dat de Unicabio en andere oudere organisaties gezegd hebben: wij zijn, er, wij zijn er niet echt voorstander voor. Nee. Maar natuurlijk, we leven in een vrij land. Als iemand een politieke partij wil dan uh, oprichten, dan mag dat natuurlijk. Ja, als Missie voldoende handtekeningen heeft dan natuurlijk om hem op te richten. Uh, de, de slotvraag is of u nog toekomst ziet voor uh, 50PLUS zonder Henk Krol. Nou, het is, het is de vraag of er nog veel toekomst is voor belangenbehartiging voor ouderen in Den Haag. Want we merken het zelf als Unie KBO: dat we steeds vaker met zorgverleners aan tafel zitten. Met zorgverzekeraars, met pensioenfondsen. Met gemeenten die de nu de WMO gaan uitvoeren. En daar is het eigenlijk te doen voor ouderen. Dus ik ja. zou zeggen: kijk verder dan Den Haag zoals wij dat doen. Uh, en trek uh, het trekt veel breder. Goed, Arno Heltsol van de Unie KBO. Helder standpunt. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Vandaag zou, ondanks de nattigheid, de temperatuur wel eens kunnen oplopen... naar maar liefst uh, 24 graden. Wat is de hoogst gemeten temperatuur in oktober ooit? Alfred Snoek van Meteoconsult heeft het antwoord. Nou, dat was een kort antwoord. Kijken of we hem nog tevoorschijn kunnen toveren. Alfred Snoek dus van Meteoconsult... met de vraag of het ooit warmer is geweest dan 24 graden in oktober. De warmste dag ooit in oktober is 10 oktober 1921, dus dat is al heel lang geleden. Maar toen werd het in, in het Limburgse Sittard 30,1 graden. En het leuke detail is dat die oktobermaand 1921 een echte nazomermaand was. Met heel veel dagen waarop het 25 graden of meer werd in het zuiden van Nederland. En soms dus nog her en der 30 graden. Alles, alles, alles, daar ben ik weer. Alfred Snoek van Meteo Consult. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgenedeland.karel.nl voor uw vraag van vandaag, Martijn Grimius. Die is in Emmen. Oké, okay, dan doen we even een uh, rollenspel. Uh, dan ben ik de sollicitant en dan bent u de Duitse werkgever. Oké, okay, dus dan. Uh, uh, Oké. Okay. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Herr Grimmies. Hartstikke welkom naar onze bedrijf. Ja. Uh, ik zoek een job. Hast u een job voor mij, vielleicht? Uh, we hebben uh, verschillende stellen uh, vrij. Uh, op de een fusie daarbij is, dat moeten we nog maar zien. Oké, okay, nou, de eerste dialoog is gestart. Jeffrey Martijn, uh, net de cursus solliciteren in Duitsland gevolgd deed het een beetje goed? Nou, ah, niet echt, niet echt. In Duitsland uh, houden ze echt nog van, uh, van, van het U-cultuur. Oh. Dus uh, je komt al binnen en uh, je geeft hem de hand. In Duitsland wacht je totdat zij u een hand geven. Oh, nooit jezelf je hand uitsteken in Duitsland. Nee, je, moet, uh, je moet Duitsland. jou een hand geven, ja. En uh, U. U, En ja, ja, ik zei ik Doe. Ook. Ja, precies. Oh, dat ging wel Nou, dat is dat dus nog even, even op cursus dus. Tjerk um, uh, Mulder, u werkte bij het UWV... op de afdeling EURES, Europese Bemiddelingsafdeling is dat... Um, er zijn heel veel werklozen in deze regio, Zuidoost-Drenthe, Oost-Groningen. En u heeft als UWV gezegd, wij gaan die mensen helpen, we gaan ze naar Duitsland sturen. Sturen heb ik een beetje moeite mee, maar wij zijn inderdaad heel druk bezig voor onze werkzoekenden hier in de regio. Eh, om, om, te, om ze te interesseren voor de Duitse, uh, Duitse kant, zeg maar. En daarom moeten ze op cursus? Onder andere Jeffrey Martijn. Uh, wat, wat leren ze daar, behalve uh, dat ze dus niet doe moeten zeggen... en geen hand moeten geven als eerste? Ja, het is, het is echt een sci-cultuur. Uh, hierarchie is nog heel erg belangrijk in Duitsland. en uh, Niet zoals in Nederland, dat we gelijk jij en jou. Dus uh, daar wordt heel erg op, op benadrukt over cultuur, omgangsvormen... Uh, en, en een, een stukje respect ook uh, wat we daar tegenkomen. We staan in de hal van het UWV in Emmen, uh, Jeffrey... Ik zie hier allemaal vacatures, maar er is nog helemaal niks bij? Ja, er is wel wat bij, alleen uh, ik, ik heb genoeg gesolliciteerd. Alleen uh, ja, overal word je afgewezen, ook vooral qua leeftijd. Dus, uh, en in Duitsland is, is de leeftijd minder een issue. Althans, dat uh, wordt ons gezegd uh, tijdens het workshop. Dus we gaan ga het daar proberen. Wat, uh, moet je nog meer, uh, wat is nog meer belangrijk uh, als je gaat solliciteren in Duitsland? Uh, sowieso uh, de sollicitatiebrief. Dat is een uh, heel ander niveau dan hier in Nederland. O oh ja, uh, je vertel. Daar werkt dus echt met mappen. Dus uh, je hebt een motivatiebrief en daarachter doe je je CV. En dan komt er nog weer getuigschriften komen je getuigschriften erbij. En diploma's moet je meesturen. Ja, ja, en de, de, de cijflijsten horen erbij. Dus je hebt echt een compleet boekwerk die je, die je moet opsturen. Dus je gewoon twee bijlagen in de e-mail en dan is het klaar. Ja, inderdaad. In Nederland kan het gewoon allemaal via e-mail. Briefje, CV en dan ben je klaar. Maar in Duitsland komt er een compleet boekwerk bij om te solliciteren. Hoeveel mensen hoopt u nou aan het werk te helpen? In Duitsland? Uh, we hebben uh, twee keer een voorlichting gehad... waar we bijna 100 mensen uh, hebben voorgesteld over werken in Duitsland. Uh, daaruit zijn uh, 40 mensen uh, de workshop ingegaan. Dus daar hopen we in ieder geval minimaal de helft van uh, te plaatsen. Maar als we even kijken naar wat we het afgelopen jaar hebben gedaan... hebben we toch bijna 100 mensen al een baan kunnen uh, bezorgen in Duitsland. Misschien is Jeffrey wel de volgende. Zijn er ook nadelen van werken in Duitsland? Uh, ja, nou, een nadeel is, een belemmering is vaak het uh, salarisniveau wat lager ligt in, uh, als in Nederland. Um, en men krijgt geen reiskosten gewoon werkverkeer. Het is wel aftrekbaar via de belasting, maar niet direct via de werkgever. Maar een, een leuk voordeel is als je kinderen hebt, de kinderbijslag is erg hoog. Wat je bij ons per drie maanden krijgt, krijg je in Duitsland per maand. Dus met kinderen is het ook erg aantrekkelijk. Oh, hoeveel kinderen zijn er? Ik heb er drie. Oh. Dus zal uh, meteen gaan solliciteren. Uh, ja, ik doe mijn best. Dus, uh, wat, je daar in kartaal, wat je hier in een kwartaal krijg je daar per maand. Is het gesprek dus, uh, al gehad? Nee, ik ben druk bezig. Dus uh, ik ben ma map aan het maken en dan uh, gaan we aan de slag. Nou, hoe nemen je dan afscheid in Duitsland? Dankeschön en au vide Bedankt, au zin, zeen Au-vide-zeen. Auf, Wiedersehen. auf, Wiedersehen. auf Wiedersehen zeggen we ook tegen Martijn Grimius. Het is uh, 12 minuten voor 10. Straks paus Benedictus komt met zijn visie op de kerk. Maar eerst... 3, 2, 1. Goal. Deze dag. 1980. Het Nederlandse passagiersschip Prinsendam moet waarschijnlijk als verloren worden beschouwd. Ja, Het Nederlandse cruiseschip De Prinsendam vaart deze dag in 1980 met 300 passag 320 passagiers en 190 bemanningsleden voor de kust van Alaska als het in nood komt. Radioamateur Frank Waarsenburg hoort begin augustus dit jaar stom toevallig het echte verhaal over deze vergeten scheepsramp. Ik had mijn, uh, mijn draagbare zendertje in de tuin gezet, omdat het warm was. En een antenne op een statiefje gezet. En toen kreeg ik contact met David Ring. En David Ring is de marconist die dienst had op de Williamsburg. En dat was het schip wat in die nacht op het SOS-signaal van de Prinsendam af is gekomen. De kapitein heeft aan de radio officier Jack van der Zee gevraagd om een urgentiebericht uit te zenden. En bij een urgentiebericht, daar wordt dan de kustwacht gealarmeerd. En de kustwacht adviseerde de Prinsendam om een SOS uit te zenden. Maar dat wilde de dan niet, omdat op het moment dat je een SOS uitzendt, je valt onder het bergingsrecht. En dat wilde de kapitein niet. Maar na een half uur heeft Jack van der Zee dat toch gedaan. Want die voelde letterlijk de, de hitte onder zijn voeten. Omdat de machinekamer in brand stond. De stroom was toen uitgevallen, waardoor de moderne communicatiemiddelen niet meer werkten, zoals satelliettelefoon. En dat het telex over radio, wat over het algemeen dan gebruikt werd. Dus het enige wat hij nog had, was een 40 watt morse zendertje. Dat is een betrekkelijk klein vermogen voor een, een zender. En daarmee heeft hij dus zijn SOS uitgezonden. Tegen de zin van de kapitein. ja. Dat is uitgekomen vlak voor de dood van Jack van der Zee. En dat is nog niet zo heel lang geleden. Pas toen is dat bekend geworden. Maar Jack van der Zee heeft zelf... Uh, nooit gezegd dat hij een SOS-bericht heeft uitgezonden. omdat hem dat zijn papier als radio-officier had kunnen kosten. De helikopters hebben de meeste van passengers passagiers naar de US-oil tanker Williamsburg. die was niet ver in de Gulf van Alaska. toen de broke uitbrak. Van De zee heeft zelf op eigen houtje beslissing genomen. om toch een SOS uit te zenden. in plaats van een urgentiebericht. met het idee van als ik daarvoor gestraft word of de gevangenis in moet. dan heb ik het in elk geval overleefd en de passagiers en de bemanning ook. En als ik dat niet doe dan is de kans dat we het niet redden levensgroot aanwezig. Alle passagiers en bemanningsleden hebben het cruiseschip dat voer in de Golf van Alaska veilig kunnen verlaten. De Stadmorstensignaal, die hij toen uit heeft gezonden... is feitelijk de redding geweest van de passagiers en de bemanning. Radioamateur Frank Waarsenburg over de ramp met de Prinsendam deze dag in 1980. Het is uh, 8 minuten voortien. U luistert naar de Caro op Radio 1. Belangrijke dag vandaag voor de katholieke gelovigen... want in het Italiaanse Assisi maakt paus Franciscus... zijn visie op de kerk bekend. Stijn Fens, onze volger van het Vaticaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, het is een politieke paus. Uh, dat is wel duidelijk, want hij sprak schande... ook van die scheepsramp bij uh, Lampedusa. Uh, de ja. vraag is of hij ook zo politiek en zo transparant en open is... over zijn eigen kerk. Wat gaat hij naar buiten brengen vandaag, denk je? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Op dit moment houdt hij uh, een toespraak hier in Assisi waar we eigenlijk allemaal van verwachten dat hij concrete plannen bekend gaat maken. Nou, tot nu toe heeft hij dat niet gedaan. Maar ja, tussen de woorden heen kun je wel heel duidelijk uh, lezen wat voor kerk hij wil. Hij wil een kerk van de armen die zich van alle, ontdoet van alle wereldse dingen. Helemaal naar het voorbeeld van de heilige Franciscus, hè, die hier zo lang heeft, uh, heeft gewoond. Uh, Priesters moet niet meer aan een carrière denken... en de kerk moet echt het voorbeeld van de heilige Franciscus volgen. Ja, hoeveel weerstand heeft hij dan in de curie... in het bestuursapparaat van het Vaticaan? Uh, nou, ik sprak vorige week een, uh, een, een curie prelaat en die had het uh, een beetje spottend... over uh, die jongleur van het Sint-Pietersplein. En dan sprak hij over de paus. Uh, vergeet niet, er zijn nog in het Vaticaan... een heel veel aanhangers van de vorige paus. Die gaan een paus zien die, uh, die regeert, die echt een kerkvorst is... En die moet toch wel een beetje voor hun hartje vrezen, want één ding is wel duidelijk, en dat schrijft ook wel door hier, is dat de paus, die, dat die curie, hè waar zoveel mis is gegaan de afgelopen jaren, echt wil gaan hervormen, uh, ministerie samenvoegen, minder uh, bischoppen. Dus ja, uh, men houdt een beetje de adem in daar. Ja, hij heeft zijn eigen ambtenarenapparaat, als je het zo mag noemen, inmiddels ook al ja. afgeslankt, hè? Dat heeft hij nog niet direct gedaan, maar het is wel heel duidelijk dat hij dat gaat doen. Eh, bijvoorbeeld, je hebt in het Vaticaan het machtige staatssecretariaat... dat is een beetje een combinatie van het ministerie van Algemene Zaken en buitenlandse Zaken... oppermachtig geworden onder de vorige pauze. Tot ja, tot eigenlijk van uh, heel veel bischoppen die uh, in de lokale kerk het werk moeten doen. En het is wel duidelijk dat hij dat gaat aanpakken. En dat, wordt een, uh, dat apparaat wordt afgeslankt. Ja, en dat is eigenlijk in jaren en jaren niet gebeurd... Dus uh, een reorganisatie met het Vaticaan. Juist. Uh, met scherpe hand, of uh, sterke hand, als ik het zo uh, uh, van buitenaf uh, beschouw. Klopt dat? Ja, kijk, dit is een. Uh, laten we niet vergeten dat dit een, in principe een behoudende man is. Hè, die in zijn theologische visie niet zoveel verschilt van de vorige paus. Sterker nog, hij voert de agenda uit die de vorige paus had willen doorvoeren. Maar ja, die is afgetreden. Uh, maar hij is slim en hij is ook autoritair. En dat heb je denk ik wel nodig om de boel weer aan te pakken. Hij uh, heeft nu een raad van kardinalen aangesteld. Dat wordt hier de C8 genoemd. Hè, naar voorbeeld van de G7. <lacht> nou, die C8 die vraagt, hij allemaal om, die vraagt hij allemaal om advies. En hij zal heel vriendelijk luisteren. Maar uiteindelijk neemt hij de beslissing. En uh, ja, die zin het, is toch het ook een beetje een autoritaire man. Maar dat heb je wel nodig. Juist. Uh, de vraag is wat, uh, wat de gelovigen daarvan gaan merken. Wat uh, de katholieken daarvan gaan merken. Uh, kijk, het, uh, laten, we, laten we wel van het imago van de katholieke kerk, uh, ook in Nederland... ...ja, dat is door deze pauze toch met sprongen vooruitgegaan. Ikzelf word in Nederland regelmatig aangesproken door wereldvreemde mensen... ...die zeggen, dat is wel een goede pauze, hè? Maar dat wil dan nou niet zeggen dat uh, volgende aanstaande zondag... Uh, ...de mensen staan te dringen voor de Nederlandse katholieke kerken. En vergeet ook niet, de bischop in Nederland zijn benoemd onder zijn voorgangers onder Johannes Paulus II en Benedict XVI. En die zijn nog niet helemaal, ja, hoe zal ik het zeggen, Franciscus Proof. Die moeten ook nog een slag maken. Dus in die zin denk ik dat deze paus nog wel een jaar of vijf nodig heeft... om de door velen gehoopte revolutie werkelijk tot stand te brengen. Goed. Um, hij is uh, zo ongeveer uh, uh, bezig hè, met zijn toespraak nu? Ja, dat staat nu bezig en dat, ja, dat doet hij. En dat is wel mooi in een, in een kamer waar de heilige Franciscus 800 jaar geleden... zich letterlijk heeft uitgekleed voor de ogen van zijn, voor de ogen van zijn vader. Ja. En um, zich ontdaan heeft van uh, alle wereldlijke goederen. Alle, uh, en, dat, en dat, ja. En dat doet hij daar. De paus dus, bezig. Dankjewel Stijn Vens tot zometeen dames en heren. 100 miljoen extra bezuinigingen bij de publieke omroep...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 Hoi, hey, Sam, goedemorgen. Het Wilhelmina kinderziekenhuis bestaat dit jaar 125 jaar. Hoe is het met Sam? Uh, ja, het gaat. Huh? Okay. Mooie aanleiding om te gaan kijken hoe het toegaat... in dit oudste kinderziekenhuis van Nederland. Ja. We moet even tekenen leven geven. En dan mocht u daarna weer snel verder slapen. Programmamaker Rik Stergerda bracht een etmaal door op afdeling Kikker. Hij registreerde in die 24 uur mooie en ontroerende, verdrietige... maar ook vrolijke verhalen van patiënten, verplegers en familie. Hij had zoveel pijn. Hij was gewoon echt constant oncomfortabel. Zondagavond om 9 uur, de documentaire een Dag en de Nacht in het kinderziekenhuis. Radio 1, bij Holland Doc Radio. Het nieuws van alle kanten.